Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zal waarschijnlijk dinsdag of woensdag stemmen over een afzettingsprocedure tegen president Trump. Dat zegt James Clyburn, een van de belangrijkste democraten in het Huis. Democraten willen een zaak tegen Trump beginnen vanwege het opruien van aanhangers die het kapitool bestormden. Over tien dagen, op 20 januari, is de inauguratie van Joe Biden al. De afzettingsprocedure lijkt dan ook vooral te worden gestart... om te voorkomen dat Trump over vier jaar weer mee kan doen aan presidentsverkiezingen. Na het huis van afgevaardigden moet ook de Senaat een oordeel vellen. De lockdown in Nederland wordt na 19 januari verlengd met drie weken. Dat is de uitkomst van het beraad vanmiddag op het Catshuis meldde Haagse Bronnen. Waarschijnlijk komen er geen verzwaringen van de coronamaatregelen, maar ook geen versoepelingen. Het kabinet wil wel nog bekijken of de verlenging van de lockdown voor de basisscholen korter kan duren dan drie weken. Dat hangt af van het nadere onderzoek naar de gevolgen voor leerlingen in de basisschoolleeftijd van de Britse variant van het coronavirus. En de oprichter van het Oerol-festival op Terschelling is overleden. Joop Mulder had een café op Ter Schelling. Hij begon in 1982 met oerol, georganiseerd vanuit zijn woonkamer boven het café. Het Oerol Festival begon met theatervoorstellingen op de stoep voor het café en in kleine schuurtjes. En groeide uit tot een van de grootste theaterfestivals op locatie in Europa. Artiesten en theatergroepen uit de hele wereld komen erheen. Het festival trekt jaarlijks zo'n 50.000 bezoekers. Joop Mulder nam in 2017 afscheid als directeur van Oerol. Hij was nu 67 jaar. Het weer, later vannacht meest droog, minima vannacht rond 0 graden. Morgen bewolkt, maar tot de avond meest droog en het wordt maximaal 3 tot 7 graden. In de avond gaat het weer regenen. Dit was het NOS Journaal. We zitten op dit moment in een crisis. En ik kan me goed voorstellen dat u behoefte heeft aan een luisterend oor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 Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1420 hier op ZFM. Mijn naam is Ben Veugel, uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. Golden Chakra Meditation, zo heet dit eerste album van waar we mee van start gaan. Is gemaakt door Fimo Gabrielsen en Praful. Pravoel is een van de weinig artiesten met wie ik gezellig in het Nederlands kan schrijven. Daarna komt David Lanz met een z lans. Met uh, zijn nieuwe album Water Sign. Dan als nummer drie natuurlijk Christel Veraard. En een goede bekende van ons, die met meerdere albums in dit eerste uur komt, is Terry Oldfield. Ja, samen met zijn uh, mevrouw. Soraya Saraswati, ja, met albums als Forever One, um, Journey Into Space, daar doet uh, zijn vrouw even niet mee, maar wel zijn broer Mike Oldfield, en ja, die kennen we natuurlijk allemaal uit de vorige eeuw met zijn uh, geweldige albums. Sweet Awakenings is ook een album van uh, Terry Oldfield en dit... Uh, nu sluiten we ook af met dit echtpaar, met Dancing Through the Chakras. Peaceful Radio 1420 is terug te vinden op peacefulradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier.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 and thanks for listening to Peaceful Radio. This is Michelle Kareshi and you can learn more about my music at my website. Michellekareshi.com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 Wat hij je